De ambassadeur van Iran is verbaasd over het standpunt van Nederland... over de aanval op Iran. Hij verwachtte dat Nederland de aanval zou veroordelen... omdat het een duidelijke overtreding van het internationaal recht zou zijn. Maar buitenlandminister Berendsen zegt dat Nederland begrip heeft... voor de Amerikaanse aanvallen... omdat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime leiden. Er zijn zes Amerikaanse militairen gedood sinds het begin van de Iran-oorlog. Van vier militairen was dat al bekend. Twee anderen werden vermist na eerdere aanvallen. Hun lichamen zijn gevonden onder brokstukken van een gebouw... dat bij de eerste aanvallen van Iran werd geraakt. Het is niet bekendgemaakt bij welke aanvallen van Iran de Amerikanen zijn gedood. Het is onduidelijk of schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran claimt dat ze de vaarweg hebben afgesloten... maar de Amerikaanse legerleiding spreekt dat tegen. Schepen die er toch doorheen varen worden door Iran aangevallen. Een olietanker die er toch doorheen ging is vandaag aangevallen met drones. En in het Gelderse Lunteren is vogelgriep ontdekt bij een pluimveebedrijf met leghennen. Er moeten ongeveer 34.000 dieren worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen. De komende twee weken worden tientallen andere pluimveebedrijven in de buurt extra gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelgriep. Vorige week werd ook al vogelgriep ontdekt bij een ander pluimveebedrijf in de buurt. Het Veronica Weer van Weer Online... Vannacht is het helder en fris met plaatselijk mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel zon, het wordt 12 tot 18 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. Hey, gezegd. Join the club. Hey, fantastisch. Dankjewel. Veronica. nog. Imagine that I can't deny Now won't you tell me Is a healthy baby But did you know That when it snowed My eyes become a large And the light that you shine Can't be seen The glue. muziek alle tijden met Veronica. Het kan niet beter. Veronica. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er is veel mis met de asielwetten die nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer liggen... zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral de kinderrechten zijn in gevaar, zeggen ze. De asielwetten komen van oud-minister Faber... en zijn toen al goedgekeurd in de Tweede Kamer. Het kabinet wil de wetten gewoon uitvoeren als ze ook door de Eerste Kamer komen. Er moet in Nederland meer worden gedaan tegen racisme, zegt de Raad van Europa... Vooral haatzaaien op social media gebeurt nog te vaak zonder dat er iets tegen wordt gedaan. In politieke uitspraken, in de media en in het voetbal komt het veel voor. Vaak zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en moslims het slachtoffer. Israël claimt dat ze de nationale omroep van Iran hebben aangevallen en uitgeschakeld. Er zouden twee grote explosies zijn geweest bij het mediacomplex in Teheran. Volgens Israël werd de omroep aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. En er zou door de zender worden opgeroepen om de staat Israël te vernietigen.